Yoda Annemarie Marie met Ciao Adios en de Volk met The Speed of Sound. Ja, onze gasten zitten nog steeds aan tafel. En net hebben, we even, uh, uh, hebben ze een, uh, een, een nieuwe nummer uh, live voor ons uh, uh, gezongen. Ik, ja, of gered. Yeah. En um, ja, dat klonk goed jongens. Dankjewel. We, we, ja, zijn ja, dank de, we je zeiden wel. het net ook al. Dat klinkt echt, uh, wanneer is het op Spotify beschikbaar? Uh, Momenteel nog niet. We zijn eigenlijk nou een beetje in de testfase aan het te ja. kijken. Uh, hoe het uh, allemaal in zijn werking gaat en zo eigenlijk een beetje ontdekken. Hè. En op het moment dat er straks... Uh, toch blijkt te zijn dat er heel veel goede reacties komen en veel mensen het luisteren. Dan gaan we er uiteindelijk serieus mee werk maken. Misschien zelfs een videoclip dan ook. Ja. Dus daar ligt er maar een beetje aan. Mm. Het is een beetje in ontdekkingsfase nog, zeg maar. Maar hoe loopt het tot nu toe? Krijgen jullie veel positieve reacties? Of is het echt nog een barre weg naar boven? Uh, beide denk ik. Er zijn zowel als mensen ons horen, zijn er heel veel goede reacties. Alleen tegelijkertijd, uh, je wil continu verder en klimmen, klimmen, klimmen. Ja. En ik ben daar persoonlijk ben ik nog heel, bezig, heel veel bezig met klimmen en groeien. Omdat ik gewoon te veel dingen tegelijk wil en soms even de gas terug moet nemen. Ja, precies. Nee, nee. Om even wat meer uh, werking erin te krijgen. Ik maar weet wat, niet hoe het voor hem zit. Wat, ja. ja, voor mij is het gewoon: uh, ik ben ook heel tijd aan het werken, maar ik ben meer van het teksten te schrijven en. Hij is echt uh, multifunctioneel aan het horen. Ja, <laughs> ja veel dus. produceren zie ik bij hem. En uh, mm -hmm. afmixen, dat is echt uh, zijn ding tegenwoordig. Ja, dus en ik, een, uh... ik ben echt van het teksten te schrijven. Dus, ja. Uh, ja. En wat is dan jullie droom in, in, in deze. In, de, in, in, in heel de. Waar jullie zelf over? Waar zijn jullie zelf over? Over vijf jaar? Of nee, laten we iets dichter drie jaar. Kijk, dus uh, voor mij is het gewoon een hobby. En ik wil er wel echt iets van maken. Maar zolang het nog niet is daar uh, Zolang het nog niet op het, op het niveau is waar het moet zijn. Zie ik het gewoon als een hobby wat ik dagelijks doe. Ik probeer nee. er wel uiteindelijk mijn werk van te maken. Maar voor nu zie ik het met een reden als hobby. Omdat ik er niet. Uh, niet ik wil er wel alles in geven, maar ik moet ook zorgen dat ik stabiliteit heb, zeg maar. Ja. En dus ik moet wel gewoon een vaste baan hebben en zo ja, voor mezelf. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik leef voor muziek. Bij mij is het gewoon heel simpel. Als ik geen muziek kan maken op een dag, dan uh, reken er maar op dat ik zwaar depressief kan zijn. <laughs> uh, ja. Ja. <laughs> ja, ja, muziek want... is voor mij gewoon alles in principe, snap je? Dus... Ja, maar dat is voor mij ook zeker. Ja. Zeker, ja. zeker. Ja. En Wat doe je dan zeg maar, als normaal, want het is voor jou een hobby. En ik weet niet, wil jij echt, echt alleen maar muziek maken? Of... of... Wat doen jullie zeg maar daarnaast nog in het dagelijks leven? Ja, ik ben vooral heel veel bezig met muziek maken. Ik zit het liefste gewoon thuis in mijn eigen studio bezig, continu met mezelf ontwikkelen. Nieuwe beats maken, nieuwe stijlen proberen, nieuwe ja, van alles. Gewoon zelf ontwikkelen in de studio, dat doe ik het liefste zelf, gewoon thuis in mijn eigen ah, okay. setting. Ja, en dat is momenteel wel wat te gaan, dus ja, we zijn nou momenteel eigenlijk dagelijks samen in de studio. Oké, uh, ja, okay. ja is, is wel gaaf. Ja, er komen ja. dan wel naar dit soort dingen uit. Hè. Het ja, is, ja. Uh, het klinkt ja, ik, nogmaals heel erg, heel erg lekker. Ik was aangenaam vast. Ja, precies. Ja, ja. Man. Ja. Kijk, stel nou dat mensen jullie nummer, uh, uh, wat, wat jullie net hebben gedaan, willen terugluisteren. Kan dat? Ja, zeker. Hij staat vanaf nu op YouTube online. En waar kunnen mensen hem dan vinden? Als mensen hem niet kunnen vinden, via de titels zullen ze op het kanaal van Martijn van Blerk kunnen kijken. Yes. En ik neem aan dat jullie straks ook iets uh, op jullie ja, uh, site posten. Ja, ja. dus, dus ik neem maar sowieso bij jullie, bij uh, Lokale Omroep Goorlen natuurlijk. En uh, op het kanaal van Magda. Ja, nou, we delen hem sowieso eventjes. Dus uh, mocht ze zijn dat je het nummer nog een keer wilt luisteren... dan kun je naar uh, de Facebookpagina van Login. Dat is facebook.com slash jongerenprogramma Goorlen. En daar staat hij met een paar minuutjes op. Ja, en jullie zelf, want ik snap dat jullie natuurlijk een YouTube-kanaal hebben... voor uh, het, het delen van dit soort video's van jullie nummers, maar... Zijn er ook mensen die jullie zeg maar, persoonlijk kunnen volgen of zo ergens op? Of Instagram of zo bijvoorbeeld? Ja, ik uh, maak veel gebruik van Facebook vooral. Ja, ja. Daar heb ik ook mijn artiestenpagina en zo. En uh, ben lid van heel veel uh, muziekgroepen daarop. Dus uh, ja, dat is wel hetgene wat, uh, tot nu toe, waar ik tot nu toe de meeste views pak. Ook de meeste kijkers of uh, via Facebook. Daar zet ik ook altijd mijn liedje op. En ik zie wel uh, vergeleken met de weergave op YouTube... dat uh, Facebook wel uh, sneller uh, mensen pakt eigenlijk. Oké, okay, en hoe heet dat dan? Uh, dat MB het van Music. Jou, voor mij, mij, ik zit werkelijk eigenlijk op alle Snapchat, Instagram en zo. Hetgene waar ik meeste gebruik is Facebook en Instagram. Wil je me op Instagram, dan is het D. Yeah. en dat spel je door S-I-N-N-E, laagstreepje D-A-Y. Oké, okay, we zullen samen wel even, want uh, ik kijk even onze cameraman aan, die uh, zometeen wel even Instagram een ja. fotootje plaatst. Dan uh, tag we dat erbij en dan ja. kunnen mensen jullie makkelijk vinden. Hebben we dan nog iets meer, Jur? Uh, uh, nou ja, goed, ik denk, jullie, jullie hebben nu al, al wel wat ervaring. Wat is het tofste wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt? Ik denk mijn ervaring toch wel in Idols. Ja, want dat vertelde je net. Je, want, ja, we hebben bij, eigenlijk bijna een bekende Nederlander hier aan tafel. Ja, zo, uh, ja, zo, uh, bijna. <laughs> bijna. Want, wat, wat, wat, wat, wat, wat vertel, want jij hebt, maar, jij hebt aan Idols meegedaan. En je bent, ver, je bent best wel ver gekomen, gekomen nog. Ik ben gekomen bij de laatste twintig. Ik ben afge afgevallen in de Ronde van Bali. Ja. En daar moest ik toen in een duet zingen met Rowan. Mm -hmm. En dat is... Tijdens de opnames zeg maar flink misgegaan uiteindelijk. Okay. Dus de repetities gingen allemaal goed. En toen uh, kwam de echte druk. En toen ging het bij beide ging het niet zo super. Okay. Maar we hebben wel gewoon proberen ons best te doen. Dus okay. uh, ja, zonde. Einde verhaal dan. Ja, maar goed, laatste twintig en een reis naar Bali. Dat, ja, dan, dan, heb je, dan heb je best wel ver gestop, dan, geschopt inderdaad. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat dat een, uh, een uh, grote ervaring is. Ja, uh, zeker. Buiten het feit dat je dan idols verliest, was het zonnetje gewoon hartstikke lekker. <laughs> ja, ja, ja, ja, precies. <laughs> en voor jou Martijn? Ja, voor mij was het. Uh, ik denk, ik denk uh, de, de eerste ronde van Hollands Gatellen, de voorronde, daar hebben wij ook samen aan meegedaan. Yeah. Daar waren we toen alleen niet doorgegaan omdat ze te veel ex hadden van zang en rap, zeiden ze. Yeah. Uh, ik denk dat dat wel toch wel de tofste ervaring was. En dan uh, de optredens in uh, lokale cafetjes, ja. Uh, yeah. Ja, dus net zoals bij de Hall of Fame, ja. was er ook zo'n talent hierachter toen. Toen hebben we ook echt de highlights gepakt met onze gekke dansjes. Ja, ja, ja dat klopt. Dat was uh, Talent ja, Doen jullie ook van die moves dan erbij? Uh, ja, weet je uh, is? Is. ik kan totaal niet dansen. Ik kan alles van muziek, ik kan echt alles. Ja. Maar dansen is het enige wat voor mij gewoon het lastige is. Dus ik sta eigenlijk maar gewoon een beetje te dansen. En je een bent een soort houten, houten en, plank nee. die dan de, de sterren van hemel op het keyboard of zo nou, kan ja, spelen. Zoiets. Maar uh, nee, als het er altijd <laughs> aankomt, dan is het niet. Nee, ja. Precies, dus uh, zodoende ja, hadden wij dan gewoon een grappige moves. En, uh, ja, anders komen we gaan die move laten zien. Ja, laat ik kijken. Kanaal 44. Ziggo Kanaal 44. Ja, nu heb je iets gezegd. Dus ja, op een gegeven moment stonden we dus, met, met, met, met, met zijn optreden, was er één zo'n ding waar we echt de highlight mee hebben gepakt. En stonden we allebei zo... Hoppa-ja, hoppa-ja. We stonden eigenlijk weer gewoon voor de punt, toch. Omdat wij het gek op Ja, precies. Toen deed wij die. echt, ding heeft de highlights gepakt. Veel reacties ontvangen. mensen gingen helemaal wakker. Het was echt gek. Ja, dat was wel tof. dat is zo'n zo klein dingetje, weet je. Ja. Dat is zo'n zo talentenjacht. Uh, talents Me talent. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Het is dus, uh, in de Hall of Fame in Tilburg. Zeg mij zo nee, ik, maar zo'n Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Uh, dat zijn allemaal uh, rappers die gewoon uit uh, Nederland komen. Want ja, ze ja. komen van meerdere plekken. Mm -hmm. En uh, ja, die strijden dan tegen elkaar om uh, de eerste plek. En uh, de eerste plek komt dan... Uh, met To The Max, zo heet dat. Die komen dan bij Festival Mundial optreden en dat soort dingetjes. Oké, okay, ja, dat okay. kennen we. Want ja. daar zijn we net vorig ja, dat jaar zijn We hebben een hele leuke reportage gemaakt ja. Nee, maar dat is net wel leuk. Want Mundial, daar, daar even kijken wie was er vorig jaar. Ronnie Flex was daar ook ja. toen. Heel Kleiner was en er. Kleiner was Jack er. Barrow ja, ja heel, uh, veel, heel veel verschillende uh, namen, moeder. inderdaad. Maar ook, maar ook echt ook wel ja, nou, ja, onbekende, zeg maar. Dus, dus ook ja. wel veel aandacht voor lokale uh, talenten. Zoals... Ik vind het juist wel beter dat er nou steeds meer gebeurt. Ja. Dat mensen ook gewoon steeds meer een kans ja, ja. krijgen, snap je? Dat is, dat is gewoon sowieso relaxed. Ja, ja zeker. Precies. Ja. Ik vind het fijn dat veel uh, opkomende artiesten dat er steeds meer... Kijk, voor mijzelf, aan de ene kant is dat vervelend als je ziet dat er veel meer artiesten komen en groeien. Maar tegelijkertijd vind ik dat juist mooi in de wereld, omdat je het ook iedereen gunst, snap je? En ja. ik vind het echt mooi om te zien dat er zoveel opkomende artiesten zijn. Zeker. Ja, ja zeker. Beloofd voor de toekomst. Dat is wel. Ja. Ik uh, dank jullie hartelijk voor het aanwezig zijn en het uh, ja, presenteren via jullie nummer. Je Insgelijk. Ja. Ja, mocht het zo zijn dat je nummer nog wil luisteren, hij staat met een minuutje uh, op Facebook. Dus uh, facebook.com slash jongerenprogramma geworden. Dank. En uh, heel veel succes. En wie weet uh, zien we jullie nog op Spotify ergens voorbij komen. Ja, binnen nu en uh, <laughs> binnen twee maanden op ja. de trending uh, top 50 uh, Spotify. Dat is afgesproken, hè? <coughs> dat zou mooi zijn. We gaan ons best doen in <laughs> yeah. ieder geval. Oké, okay, sowieso. En ja. jullie in ieder geval ook ja. Yes. Ja, bedankt. Ja. Graag gedaan. Graag ja. gedaan. Dan gaan wij vlug door met muziek. Wat gaan we horen, Ruben? Dit is Martin Garrix met Troy Silvan en dit is There For You.